Het probleem van de coalitie een probleem van de raad te maken. Dat is het niet. Het is een probleem van de coalitie zelf. Uh, ik constateer dat er, uh, dat er nog steeds geen helderheid is over allerlei zaken. Ik ben geen rechter. Ik ga niet bepalen wie er gelijk heeft en wie er ongelijk heeft. Uh, wat ik wel zie is dat er uh, zoveel hier gebeurd is. Zoals ik ook in mijn eerste termijn heb gezegd. Dat het zaak is dat dit onderzocht wordt. Daar heb ik ook een... Uh, ik heb, ook, ik heb ook gezegd van door wie dat dan eventueel onderzocht zou kunnen worden. Het bureau integriteit Verenigde van de Nederlandse gemeente. Um, ik denk dat dat een zaak is die, die er moet gebeuren. Um, ik vind daarnaast dat. Um, ja, de heer Simons die, die, die, die, die zei iets heel wonderlijks. Namelijk dat hij. Ja, als ik aan derde of iemand die er niet bij betrokken is iets ga vertellen uit senior convent. Ja, dat is lekker. Maar als ik het ga vertellen aan iemand die erbij betrokken is. dan is het geen lekker. Nou, dat is natuurlijk de meest kronkel, wonderlijke kronkel die je maar kunt bedenken. En eh, alles wat in een seniorenconvent is gezegd. en of het nou om inhoud of proces gaat, alles wat daar is gezegd is geheim. Daar hebben we het een aantal keren al over gehad. is geheim. We hebben een gedragscode, daar staat in wat, wat, wat er onder geheim verstaan wordt. Hier zijn de regels van geheimhouding overtreden. En uh, ik wil van de voorzitter dan ook weten, omdat het een strafbaar feit is, uh, of, hij die zaak, uh, of hij over deze zaak aangifte gaat doen, zodat er een strafrechtelijk onderzoek kan plaatsvinden. Overigens moet de heer Simons corrigeren. In mijn verhaal heb ik het alleen gehad over de heer Simons. Want dat is wat mevrouw Cohen uh, heeft aangegeven, dat de heer Simons uh, daar uh, uit het seniorenconvent heeft gelekt. En ik heb dus de dat de heer de Vries dat gedaan zou hebben, heb ik niet opgeschreven. Ik heb alleen gezegd dat hij er ook bij was. Dat is heel iets anders. Um, voorzitter. Ja, ik krijg toch wel uh, jeuk als ik hoor wat heer Simons zegt over uh, de brief van 1908 en de mail van 2509, uh, Waaraan hij niet heeft meegewerkt en dat die werd toegestuurd en dat dat dan een voldoende feit zou zijn. Je zou bijna denken, dus alleen maar aan brieven waar hij zelf aan mee heeft gewerkt, uh, daar gaat hij achter staan. En aan brieven die een ander schrijft, niet. Maar dat is nog niet zo interessant. Wat wel interessant is, is dat hij dat op 25-9 heeft ontvangen. Desondanks is hij tot en met zaterdag of zondagmiddag achter zijn wethouder blijven staan. Met andere woorden. We steunen Cohen, we blijven Cohen steunen. Hij is onze wethouder en daar, gaan wij, daar blijven wij het mee doen. U heeft dus heel duidelijk, onder druk van D66 en het CDA, ingestemd met het alsnog naar huis sturen van de heer Cohen op gronden die, naar mijn mening, onjuist zijn. U kunt niet aantonen op dit moment omdat ik constateer dat er allerlei verhalen rondgaan die tegenstrijdig zijn. U kunt op dit moment niet met een goed geweten zeggen. Cohen heeft niet integer gehandeld. Dat zal uit een onderzoek moeten blijken. Of hij niet integer heeft gehandeld, of procesmatig en inhoudelijk het verkeerd was. Dat is niet aan deze raad om dat te beoordelen. En uh, vandaar ook dat het uh, zot is om aan de Raad te vragen, om uh, aan de overige partijen dan met name te vragen, om in te stemmen met, uh, met een motie waarbij we iemand uh, aan de schandpaal nagelen. Dus u zult begrepen hebben uit mijn eerste termijn, dat ik daar in ieder geval niet mee werk. Uh, voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Tone en overigens ook aan mevrouw Currens? Nee, hey, dat kan niet, want ik ben aan het woord, u mag alleen naar mij een vraag stellen. <lacht> Zo, dat ik ik, uh, op, en zo moet gespeeld worden. Meneer Tonen, meneer Tone, toen ik hier net plaats nam... vertelde ik hier eigenlijk al dat ik hier niet echt heel erg veel plezier in had om hier te gaan zitten. Dus nee, als u mijn taak wil overnemen, nodig ik u uit hoor, om deze over te nemen. Nee, want ik had niet voor de uh, Natuurlijk mag er een vraag tussendoor gesteld worden. We zitten inmiddels in debat, dus die gelegenheid geef ik u bij deze. Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, en dat vraag ik aan u, meneer Tonen... Maar dat vraag ik ook aan mevrouw Kurens. Vindt u het normaal dat een wethouder allerlei vertrouwelijke informatie vanuit het college naar de pers stuurt? Dat is de vraag. Meneer Tonen, wilt u direct antwoorden of neemt u het mee in verdere. Ik heb aan. Uh, voorzitter, ik, uh, ik weet niet precies waar de heer Sandbergen op duidt. Uh, ik heb. Uh, kijk, ik, ik, ik zit niet op Facebook en. Uh, ik, heb op een gegeven moment... ik zit ook niet op Facebook, meneer Toner, dus heb... we kunnen elkaar de hand schudden. Ja, maar zo'n lange arm heb ik niet. Uh, maar, uh, voorzitter, dus ik kan niet beoordelen wanneer uh, de, de, de heer uh, Cohen dingen uh, die geheim zijn uit het college naar de pers heeft gestuurd. Uh, dus ik weet niet precies waar u op duidt. Uh, wat ik wel weet is dat de heer Corhen van aan gezegd heeft uh, dat hij voor openheid van zaken is, dat hij het allemaal in het openbaar wil behandelen, dat hij dat, hij dat hele geheimzinnige gedoe helemaal uh, niet ziet zitten en uh, dan denk ik dat uh, dan, dan vraag ik me ook af en alle gemoeden af en waarom is dat dan toch niet gewoon gebeurd dat het in de openbaarheid is gekomen in de publiciteit los van het advies wat ik gegeven heb, waarop ik een, twee verschillende antwoorden heb gekregen van de vragen is wel doorgegeven, de vragen is niet doorgegeven. Maar uh, waar het om gaat is, iemand die heeft die openbaarheid willen zoeken, uh, willen hebben, die is niet gegeven. Ik kan op dit moment niet bevroeden waarom, maar dat mag ook voor mij uit het onderzoek komen. Uh, voorzitter, de heer Metters, die zat met verwondering te kijken naar, uh, naar mij, omdat ik uh, regelgeving die we zelf hebben opgesteld, een uh, futiliteit noem. Nee voorzitter, dat ziet u toch echt verkeerd. Wij hebben een bestemmingsplan verloren gemaakt. We hebben meerdere bestemmingsplannen gemaakt en wij hebben ons met z'n allen nooit gerealiseerd dat er situaties waren zoals deze. We hebben ons nooit gerealiseerd dat notarissen, makelaars, huisartsen en noem maar op in zulke situaties zitten waarbij men eigenlijk strijdig met regelgeving iets doet, een beroep of een bedrijf uitoefent of een hobby. En dat is heel wat anders dan te zeggen van nou ga dan onze regelgeving maar overtreden. Nee, want u heeft niet goed naar mij geluisterd. Ik heb gezegd... ...ook de advocaat van de gemeente heeft aangegeven... ...dat legaliseringsmogelijkheden er zijn. Hij heeft aangegeven dat er een hardheidsclausule is... ...die nog niet voor het hele bestemmingsplan geldt. Ik heb daarop gezegd... ...in eerste termijn... ...dat wij binnenkort... ...een nieuw bestemmingsplan verloren krijgen. En dat niets ons in de weg staat... Op die zeer korte termijn die hardheidsclausule van toepassing te verklaren voor het hele bestemmingsplan. En met dat uitzicht is het heel normaal dat je een situatie voortlaat bestaan tot het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is één. En twee, er zijn nog veel meer legaliseringsmogelijkheden. Gaat u maar kijken naar andere, allerlei andere gemeentes. En die zijn ook aangereikt. Dus ik zit verwonderd te kijken naar het feit dat u zich dat niet realiseert. Nou, ik ben blij, voorzitter, mag ik hier toch wel even een reactie op geven. Ik ben hier wel blij dat u constateert dat er een huidig bestemmingsplan is wat u zelf aangenomen heeft in de tijd. En waarin het college aanleiding ziet. En uiteindelijk gaat de rechter erover, dat wil ik hier met nadruk stellen. Zo zien wij deze situatie. En u weet heel goed hoe dat staatsrechtelijk in elkaar zit. Nou, het is wel een heel hollig verhaal. Uh, dat ben ik overigens wel gewend uh, van u dat u dat doet. Maar het blijft bestaan dat er op dit moment aanleiding is. Geen hartraadsconsule bestaat. En het college een onderzoek heeft ingesteld uh, hiernaar. En tot een bepaalde conclusie komt die de rechter gaat toetsen meneer Toon. Voorzitter. Uh, ik denk dat mijn verhaal juist glashelder was. En volg uh, uh, uh, maak ik bij andere partijen wel mee. Maar mijn verhaal was glashelder. En u heeft blijkbaar nog nooit meegemaakt dat wij bij bestemmingsplannen, terwijl er in het verschiet zit dat iets gelegaliseerd gaat worden, dat dan die zaken voort kunnen blijven bestaan totdat het gelegaliseerd is. En uh, of u staatsrechtelijk iets weet, uh, dat zal wel nog niet even niks met staatsrecht te maken, dit heeft met ruimtelijke ordening te maken. En overigens voor... Uh, voor uh, voor de kijkers en luisteraars, de kijkers niet, de luisteraars thuis en de kijkers hier op de tribune. Uh, naar mijn informatie heeft de heer Sandberger wel Facebook. Althans, ik heb het net gezien. Dat klopt. Ik heb Facebook, maar bepaalde sites kijk, bekijk ik. Ja. <lacht> Meneer Sanbergen, <hè>? ja. <lacht> Voorzitter, het is morgens ook kouder dan buiten. Um, Ja, dat strafrechtelijk onderzoek. Ik heb Die vraag heb ik aan de, aan de, aan de voorzitter gesteld. Verstaan we niet meer. Dan moet ik even kijken of ik nog wat gegeten ben. Oh ja, ja, want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Zowel D66 als, als CDA zeggen dat zij vinden dat het een kwestie is van... Uh, even die wethouder wegwerken. Zo zeggen ze het natuurlijk niet, maar dat bedoelen ze wel. Even die, die wethouder wegwerken. tegen de opmerking even de wethouder wegwerken. Ja, dat Maak ik u met Meneer de... te... tegen. Meneer Kroonsberg. Fijn. Waarvan, uh, waarvan akten. Um, maar D66 en, uh, en, en CDA zeggen beide... Wij uh, willen wel met OPZ verder. Wij willen wel met OPZ verder. Terwijl van alles en nog wat gebeurd is... Ook binnen het seniorenconvent, waarbij we over zaken hebben gehad. Die, niet, die ook te maken hadden trouwens met lekken en dat soort zaken. En, maar men wil daar dus gewoon, uh, willen zijn en wetens toch mee verder. Nou, dat kan voor mij alleen maar betekenen dat, uh, dat wij... Uh... Als ik even mag uh, reageren. We hebben... Ja, ja u via de taal... voorzitter mag u altijd reageren. Dank u wel, mevrouw de Heeft u bij deze het woord? Wij willen graag door. Want er, zoals uh, methouder Kuipers ook heeft aangegeven... staan er enorme uitdagingen voor de deur. Uh, op het gebied van de 3 D's... En als wij nu vertraging gaan oplopen. dan zou dat echt niet in het belang zijn van Gemeente Zandvoort. Daarom gaan we graag met deze politie door. Nou, volgens mij uh, heeft u al een enorme vertraging opgelopen. met deze hele poppenkast. Ja. En uh, dus waar hebben we het over? Er moet dadelijk een nieuwe wethouder komen. Die moet weer ingewerkt worden. Die moet weer dossierkennis op gaan doen. Terwijl men op dit moment nog nauwelijks de dossierkennis heeft. Uh, en we hebben inderdaad. want daar heb ik in mijn eerste termijn heb ik het er ook over gehad. We hebben hele grote dingen, de de decentralisatie, de middenboulevard, gebied. en noem al die zaken waarop ik in eerste van gezegd heb. Maar daar gaat het niet om. Want het gaat er wel om dat we een bestuur moeten hebben, een gemeentelijk bestuur, waar de bevolking achter staat en die bevolking kan vertrouwen. En dat vertrouwen is met deze actie en met alles wat hier rondomheen gebeurt, is volledig weg. Uw ogen, maar dan ook enkel in uw ogen. Mevrouw Van der Nee, niet in mijn ogen. Ik, ik, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ik zit hier niet echt voor mijn lol. Maar om er nou helemaal te zitten voor niets. Nou, Dat is dan ook moesten. weer zo'n onzinnig iets. Ik zal mijn woord aan u richten. Heel graag. graag, dank u wel. Meneer Tonen, gaat u verder? Voorzitter, ik heb het gehad over het onderzoek door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Ik heb het gehad over uh, uh, de, um, de aangifte van Lek uit de Seniorenconvent. Um, ik moet even kijken of er nog meer besproken zou moeten worden. De standpunten van het CDA en D66 zijn me helder. Uh, dus de motie van wantrouwen komt er zo aan. Um, dat heb ik, daar heb ik antwoord op gehad van de heer Kohen. Meneer Zandberg. daar heb ik En u het woord? Op gehad. Nou, het, het gaat, ik heb even gewacht tot de heer tonen een beetje aan het eind van zijn Latijn is. Nee, daar kom ik nooit maar, uit. Uit, uit ik, ik weet zeker dat u eerder aan u uit bent. Maar meneer Tony, die had het uh, over het bestemmingsplan... en het bestemmingsplan uh, wat, uh, moest worden, wat moest worden heroverwogen et cetera, et cetera. Ik wijs u erop dat er uh, met betrekking tot het bestemmingsplan... en onder andere het bestemmingsplan kost verloren... een uh, toetsingscriteria voor het verleven van afwijkingen van het bestemmingsplan um, is vastgesteld. En, en notabene onder uw verantwoordelijkheid. Niet direct wellicht, maar wel indirect. En dat was op 2 april 2013. Dus kennelijk had u er toen nog geen problemen mee dat dingen gaan zoals het gaat in het bestemmingsplan. Kost verloren en onbestreken. Volgens mij heeft u dus ook niet naar mij geluisterd. Ik heb juist gezegd. Dat wij er nu achter komen door dit geval, dat er zich een omissie voor kan doen of voorgedaan heeft, en dat dat ook anderen raakt, ik zal ze nog een keer noemen, notarissen, huisartsen, makelaars, en dat die omissie ook bij het vaststellen van de toetsingscriteria nog niet aan de orde waren, wij er nu op gewezen worden, en we zouden wel heel slecht besturen als wij, gewezen op omissies in regelgeving, die regelgeving niet gaan aanpassen. Als u zo wil gaan besturen, dan zou ik zeggen... ruim gang, maar dan zonder mij. Voorzitter, welke regeling je ook treft als college en als raad... ...er zullen altijd mensen zijn die op een of andere manier benade, benadeeld kunnen worden. Ik wijs u even kort heist, halve naar, dat, naar de hier hierboven de tafel. Spreuken en sprookjes, voorzitter, nog één keer. Er zijn bestemmingsplannen en klaarblijkelijk zitten er in die bestemmingsplannen omissies. Daar zijn we nu mee geconfronteerd. Omissies waardoor een schuurtje niet gebruikt mag worden voor de manier waarop het nu gebruikt mag worden. Omissies waardoor allerlei praktijken plaatsvinden eh, op eh, inwoningen en of percelen die er eigenlijk niet meer zouden mogen zijn... En wij zijn er nu juist voor dat als we erop gewezen worden, dat we die omissies herstellen. Niks meer en niks minder. En dat is goed besturen. Dat is zorgen voor je inwoners. Voorzitter, dat was het voor mij in deze termijn. Dank u wel meneer Tonen. Meneer Demmers, u was, begonnen, u was begonnen met een vraag. Ja, nou, de volgorde is iets anders geworden. Um, ja, geachte aanwezigen. Uh, de zaak uh, zoals die nu speelt en waar meneer Toon het over heeft, die speelt al heel lang. 2006 heb ik geprobeerd om daar verandering in te brengen. Het ruimtelijke ordeningbeleid, handhaving, bestemmingsplan... is niet alleen bestemmingsplan, regels, beleid en voorschriften... maar ook handhaving. Dat is dus één pakket. Dat voorstel uh, hadden we toen geen zin in in 2006 om daar wat aan te doen. Toen ging het over programmatisch handhaven. En laatst 1 oktober heb ik een vraag gesteld om inderdaad de vier regels die er landelijk zijn... als het gaat om kruimelgevallenbeleid... om die nader te specificeren. Dat doet elke gemeente. Want een agrarische gemeente is anders dan een toeristische gemeente. Die specificering van die vier regels... in het landelijk kruimelgevallenbeleid... op die vraag die ik toen gesteld heb... het is niet uit te leggen, het is willekeurig... het is rechtsongelijkheid en dat althans het gevoel, en dan komt er nog bij dat we hier een piephandhaving heb, hebben... dus als er een klacht is, dan bent u het haasje. Drie buren verderop, die doen hetzelfde, die krijgen geen klacht, die gaan gewoon door. Ik heb nu aan de burgemeester gevraagd, dit is niet uit te leggen, vindt u dat ook? De burgemeester vond ook, dit is moeilijk uit te leggen aan de bevolking. Waarom hebben we dan, heb ik dan als antwoord gekregen om het kruimelbeleid te specificeren... dat ...de afdeling of de gemeente of de wethouder... ...die vonden op dat moment dat zij situationeel de zaken konden beoordelen... ...en dat ze mans genoeg waren om het op de manier uit te voeren zoals die toen bestond. En daar is geen één raadslid verder op aangeslagen. En ja, en nu speelt het opeens. Dus dit is niet iets van vandaag of morgen... ...dat specificaties in die vier regels van het uh, wetruimtelijke ordening... En het besluit uh, omgevingsrecht, dat is niet in één dag geregeld. Want daar hoort ook een veranderend handhavingsbeleid bij. De volgende vraag had ik aan meneer Simons. Um, kijk, als u politiek leider bent en um, uw, uh, uw wethouder die heeft een uh, probleem wat... Uh, zowel zijn functie als uh, zijn privé uh, bestrijkt. En hij gaat daar brieven over schrijven. Wat mogelijk een politiek uh, zeer gevoelig onderwerp is. Dan vraagt u toch aan die wethouder Goh, als je nou die brieven schrijft dan laat je ze even aan mij lezen. Dan lopen wij er doorheen. Want het komt op mij over dat de sfeer zoals hier in de brieven staat en ik ken de sfeer van meneer uh, Cohen daar bedoelt hij niet altijd iets kwaads mee, maar uh, als burger is het anders als je die brieven schrijft als wethouder. Ik dus dan had, reactie, toch, dan, dan had is u toch... Dan had u toch maar kunnen regering. zeggen van... Uh, meneer ja. Cohen had een andere adviseur, meneer Demmers. Ja, maar u zal de brieven toch eigenlijk moeten controleren... omdat u politiek baas bent van de club... die uh, de wethouder schrijft, want het doet uw club of anderen schade... als de toonzetting van die aard is... Dat er frictie ontstaat in het college. Want dat is ook de sfeer en de toonzetting. Die maken al uh, ressentiment bij degene die het leest. Als ze op een bepaalde plek zitten. Als je als burger zo'n brief schrijft. Nou, dat, is misschien, uh, dat komt er komt een beetje hard over. Maar als wethouder is het anders. En dan denk ik, dat had u, meneer Cohen, kunnen coachen in die zin. Maar goed. Het blijkt dat het is niet gebeurd. Dan hebben we de volgende opmerking. En die geldt voor het CDA en D66. Vooral het CDA heeft deugden en waarden hoog in het vaandel staan. En dat doe ik op het, rentme het rentmeesterschap. En als u dan gehouden bent aan, volgens uw eigen kernbegrip. En ik hoorde het meneer Kuipers nu net ook zeggen, want dat vond ik wel een hele mooie. Dat we dus moeten streven bij het vormen van een college. ...naar een stabiel, krachtig en betrouwbaar college... ...dan vind ik, denk ik, dat ik de vraag mag stellen... ...toen het college in elkaar ging zetten... ...en de voorgeschiedenis van de, zowel de beoogd wethouder... ...als de hele oudere partij kent... ...dan denk ik bij mezelf, had u dan niet een andere keuze kunnen maken... ...of vindt u dat u daar hier iets blauwe hinein... ...en dat u plotseling overvallen bent met een stukje onbetrouwbaarheid... of een stukje slecht functioneren... of een stukje gemankeerde integriteit. Want u had het kunnen weten, denk ik... en u had erover kunnen praten met de oudere partij, hoe dat zat... en u bent ook gewaarschuwd, D66 ook... CDA ook, uitgesprekken meegevoerd... en dan denk ik bij mezelf, dat is dus niet gebeurd. Wat, waarom niet... Dit ik zie dat meneer voorzitter. Mettens heel graag wil reageren, meneer Demmers. Ja, ik wil hier graag op reageren. Uh, het is uh, zo dat er natuurlijk gestemd is in deze, uh, over de benoeming van, uh, van de heer Cohen. En daar hebben wij uh, voor gestemd. Dus daar mag het blijken. Voorgeschiedenis uh, uh, ken ik niet. Ik uh, ben hier geen raadslid geweest in die tijd. Ik was geen wethouder. Ik ben geen ambtenaar hier geweest. En ik ga van het principe uit... Uh, dat je uh, mensen onbevoordeeld gaat uh, bekijken en dat betekent ook beoordelen. Jammer genoeg, vind ik dus echt spijtig persoonlijk, is het niet zo ver moeten komen. Uh, maar uh, de heer Cohen heeft wat het CDA betreft een volledige uh, kans gekregen om datgene te doen. Wat in het belang van Zandvoort nodig was. Dat is mijn insteek geweest en niet anders. Meneer Demmers, wilt u daar nog reageren? Nou, de risico's om met de oudere partijen in zee te gaan is gebleken de laatste tien jaar dat dat uh, inspannend is, uh, dat dat spannend is, maar dat dat niet vaak tot resultaat leidt en soms tot het aftreden van een wethouder. Dus had u van tevoren in kunnen schatten, zeker u beter moeten afspreken hoe we dat allemaal gaan regelen in een stabiel, betrouwbaar en daadkrachtig bestuur. Dus ik vind... En als u het zelf niet wil toegeven, het geldt trouwens ook voor D66... als u uitgebreid de geschiedenis heeft kunnen bestuderen... het is u ook aangeraden, had u betere afspraken moeten maken met die oudere partij. En het is niet gebeurd. Dus u heeft een inschattingsfout gemaakt. Dus als u zegt, wij gaan scheiden in het college... En dat is ook een handel of nalaten van de andere mensen. Dus als u niet goed heeft nagedacht en u heeft in het lopende traject, heeft D66 en het CDA, de vertegenwoordigers daarvan in het college, weinig of niets gedaan. Totdat de burgemeester het op hun bordje gaf. Dan denk ik, er zijn alle mensen, alle partijen zijn in dit geval, hebben debet aan deze deconfituren. Dat is mijn mening. Meneer Sandberg, u wilde ook reageren. voorzitter. Um, de collegeonderhandelingen waren uh, niet uh, makkelijk. Die hebben ook vrij lang geduurd. Maar uiteindelijk kom je tot elkaar en ga je elkaar vertrouwen. Dat is ook de, dat is ook de basis geweest van, dit, uh, van deze coalitie. Ik moet zeggen dat de benoeming van de wethouders... dat dat een, een zaak was van de, die, de, die, de, partijen, de onderlinge partijen zelf... En uh, wij hebben naar beste kunnen onze wethouder geleverd. En dat geldt ook voor het CDA. Het is inderdaad betreurenswaardig dat wij nu hier zitten. Omdat we moeten praten over een wethouder die, uh, ja, ik heb daar al uitgebreid over uh, gesproken. Dat neemt niet weg dat het onderling vertrouwen tussen de drie partijen op dit moment niet geschaad is. En daar wil ik het bij laten. Dan sluit ik met. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik uh, sluit me dan aan bij uh, uh, wat, u, uh, wat mevrouw Geurelson heeft gezegd. Want uh, u zegt uh, het vertrouwen tussen de partijen is helemaal prima, het probleem ligt daar. Nou, dan laten wij dat ook maar daar, hè, mevrouw Geurenson. Meneer Demmers, u bent het klaar met uw betoog? Dank u wel, voorzitter. Ik ben helemaal uh, gereed. Um, Iemand anders nog die nog wat wil inbrengen? Mevrouw Keurensson. Ja, voorzitter. Er was mij een mijn vraag gesteld door D66. En dat ging om het uh, lekken van vertrouwelijke informatie... Uh, door de heer Cohen uit een collegevergadering. En eigenlijk werd daar gevraagd wat ik daarvan vond. Um, dat is een lastige vraag. En ik zou u zeggen waarom. Want hoe kan wethouder Cohen lekken uit vergaderingen... waar hij zelf niet bij aanwezig is geweest... omdat het namelijk om hem persoonlijk ging... En in dat kader heb ik een tegenvraag. Als u lekken van zo zeg maar, kwalijk vindt, want dat haal ik een beetje uit de vraagstelling naar voren. In ieder geval wil u mij een uitspraak ontlokken. Hoe staat u dan in het zaak en het lekken van fractievoorzitter Karel Simons? Mevrouw van der Plas, ik neem aan dat u wilt antwoorden. Meneer Zandbergen. Microfoon, deed het niet? <laughs> Voorzitter. Um, voorzitter, het functioneren van de, de fractie van Open Zet is hier niet aan de orde. We hebben het hier over het dysfunctioneren van de wethouder. En dat er op allerlei manieren wordt geprobeerd om de aandacht daarvan te, te, te ver, af te leiden... Dat is mijn zaak niet, maar daar trap ik niet in. Voorzitter, daar wil ik graag op reageren. Want het is wel degelijk een kwestie. Op het moment dat hier iemand wordt aangerekend... dat lekken van de vertrouwelijke informatie uit de collegevergadering... de basis is om de samenwerking te beëindigen als het gaat om collegiaal bestuur... dan is het gerechtvaardigd dat ik als lid van deze gemeenteraad... De vraag aan u stel, is dat dan anders op het moment dat het een raadslid van deze gemeenteraad betreft? Zijnde de fractievoorzitter van OPZ, zijnde uw coalitiegenoot? Ik zag de hand van meneer Kransberg gaan, u wilt ook reageren? Ja, ik uh, wilde... Eigenlijk, uh, want ik zag uh, uh, wethouder Kuipers uh, met zijn vingertje. Uh, ja, maar ik, ik wil eerst hier niet het mee rondje doen aan heen. De, ik, de, maar ik vind dat in de boezem van... Luister, het, uh, college, er ligt hier een motie, de, daar van, het, de het raad, de motie van de raad. Daar het antwoord ligt. De motie van de raad dient hier besproken te worden door de raad. En dadelijk geef ik het college gelegenheid om antwoorden te geven op vragen die aan hen gesteld zijn. Dan heb ik hem nu gesteld. Ik wil schorsing u wilt een schorsing? Bij deze? Hoe lang heeft u ongeveer nodig? Eh, um, oh, nee, nee. een kwartier. Een kwartiertje, wij wijderom. Oké. Okay. Je mag wat hamertjes laten. Hm? Stop. Oh, schorsen. Hamertjes slaan. Yeah, yeah. One thing we got.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 Even geduld. Het kan twee, drie minuutjes duren, heb ik begrepen. Heren. Ik heropen de vergadering. Ik uh, heropen de vergadering, heb ik net al gedaan. En ik heet van harte welkom mevrouw De Jong. Dat is het voordeel als je zo laat vergadert dat ze er toch nog bij aanwezig kan zijn. Dank u wel. Uh, er is een schorsing aangevraagd door de heer Sandbergen. Wilt u deze toelichten? Ja, voorzitter, dat wil ik doen. Het heeft namelijk te maken met integriteit. Er wordt gesuggereerd dat, laat ik zo zeggen, de, de, de andere partijen proberen het vraagstuk integriteit te leggen bij de indieners van de motie tegen wethouder Cohen. Terwijl juist de integriteit door die wethouder is geschaad. Ik wijs even op de brief... en dat is eigenlijk ook de vraag die ik gesteld heb... aan uh, de Partij van de Arbeid en de VVD. Ik wijs bijvoorbeeld aan de brief van, aan de brief van 19 augustus 2014... die uh, de wethouder Cohen gelekt heeft naar de pers. In die brief staat vertrouwelijke informatie... Met betrekking tot uh, collegevergaderingen. Nota bene heeft hij die brief gelekt. terwijl hij nog in functie was. als wethouder. Hebben we het nou over collegiaal bestuur? Dan wordt er op een gegeven moment een aanval gedaan. met betrekking tot de integriteit. van uh, de fractievoorzitter van uh, OPZ en uh, de voorzitter van die partij hier ook raadslid daar is op geantwoord en met dat antwoord zult u het moeten doen, dank u wel voorzitter gaat het het waaruit op welke gronden concludeert de heer Zandbergen dat de heer Cohen die brief van 19 augustus waar u het over heeft gelekt heeft naar de pers meneer Zandbergen ja, het is eigenlijk een open deurvraag. Lees de krant. Voorzitter, ik heb nergens, ik heb de kranten van de afgelopen dagen gelezen... ...daar staat nergens in dat de heer Cohen degene is geweest die daar gelekt heeft. Voorzitter, alhoewel ik uh, uh, weinig doe met websites... Staat hij op het Salvoortse courant? Nadat het college hem heeft aangeleverd. Nee, nee, nee. Ja, collega heeft hem de rest aangeleverd. dames en heren, mag ik u verzoeken niet door elkaar te praten? Ja, het, eh, voorzitter. De heer Metters. Nee, dan voor de volledigheid, want uh, uh, dat weet mevrouw Keurensen ook en de heer Tonen. Hij is uh, aan fractievoorzitters uh, gestuurd. Dus ik heb hem eerder gekregen. Dus, ben, en dat is. <tie> Ja, maar dat betekent dat het dus een breder verband getrokken wordt, meneer Tonen. Dat wilde ik even zeggen. Nee. Ik denk dat we hier de discussie over dit punt even moeten sluiten. Nee, voorzitter. Nee, voorzitter. Nee, nee voorzitter. Want ik heb in mijn eerste termijn heb ik aangegeven... en de heer Metters was daarbij... en die heeft zich er ook over verwonderd... dat wij op een gegeven moment als fractievoorzitters geconfronteerd werden... met het feit dat tenminste twee leden van OPZ al over alle informatie beschikte, terwijl wij er nog niet over beschikten. Het enige wat wij gezien hebben... heb ik ook in eerste mei gezegd... was de brief van de dochter van de heer Cohen... OPZ... beschikte al over alle informatie. Alle informatie. Ik heb, ik heb net aangegeven... dat u die informatie had... dat mevrouw Keurzen die informatie had... en dat ik die informatie gekregen heb. En, ik heb, en dat is prima. Daar heb ik niet om gevraagd... maar daarmee krijgt hij wel een openbaar karakter. En dat, dat was... De halverwege vorige, u vindt het niet belangrijk maar dat is halverwege vorige week en dat is natuurlijk dan voor het CDA, voor mij in elk geval aanleiding, om in die brief te lezen dat de burgemeester Willens en Wetens en Stramper een feit gepleegd zou hebben en daar ben ik echt van geschrokken en dan gaat de boel in de versnelling dank u wel dan nou wilde ik me eigenlijk overgaan tot... ik wil, ik heb toch nog een vraag aan de heer Sandbergen. en ja, ik hoor hier gezucht naast me, maar als u mij hier laat komen... alleen maar als een soort stemvee en om te doen wat u wil. Ja, maar ik vind het ook ik vind het van weinig respect getuigen, sorry. Ik ben mij niet bewust dat ik, dat ik iets... Ik zeg niet dat u zo, toe. ik hoor oh. hier een heel diep gezucht... op het moment dat ik hier nog aandacht van wil vragen voor dit punt. Okay, Voorzitter, de heer Zwamberger stelt namelijk dat uh, wij bezig zijn, of dat ik bezig ben... of uh, in ieder geval stelt hij daarbij: wij proberen het vraagstuk te leggen... bij de indieners van de motie. Het integriteitsvraagstuk willen we liggen, leggen... bij de indieners van de motie. Wilt u daarmee zeggen... dat integriteit... voor de indieners van de motie... niet geldt, maar wel voor anderen? Meneer Zandbergen... Voorzitter, nee. Maar uh, de, heer, de heer Simons heeft, heeft mij overtuigd van het feit dat hij integer is. <lacht> <lacht> voorzitter, dan wil ik in dat kader een vraag stellen aan de voorzitter van de raad, burgemeester Meijer. Bent u voornemens aangifte te doen bij geschending van de geheimhouding jegens de heer Simons? Burgemeester. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, mevrouw Keuransson, u weet, net als ik, dat in deze raad daar een afspraak over is gemaakt volgens mij. En dat is dat dat via de Integriteitscommissie uh, wordt beoordeeld en vervolgens bekeken wat wij daarmee gaan doen. Dat is een afspraak die hier met u is allen is gemaakt en ik hou mij aan dat traject. Ik zal voor de zekerheid nog even controleren, want ik heb die afspraak hier niet paraat of dat zo is afhankelijk van wat daar uitkomt, dat wordt ook met u gedeeld, kijken we wat een vervolgstap. staat. interruptie, voorzitter. De heer Simons zit zelf in de commissie, dus hoe gaan we dat doen? Ik mag aannemen, meneer Paap, als ik mag, mevrouw de voorzitter. Ja, gaat u gang, meneer de uh, burgemeester. Dat de commissie zich daarover gaat beraden en zich daarvan bewust ter degen zal zijn. Ik zag dat meneer Tonen ook een dringende vraag heeft. Ja, voorzitter. Um, ik heb in mijn eerste termijn die vraag al gesteld aan de burgemeester... En ik heb ook aangegeven dat de integriteitscommissie niet het orgaan is wat gaat oordelen over strafbare feiten. Daar hebben we rechters voor. En het voert mij te ver dat eerst een integriteitscommissie zich gaat buigen over dit verhaal. Dit vergt zorgvuldig en aandachtig onderzoek. En dat uh, hoort niet thuis bij onszelf, maar dat hoort bij de rechter thuis. Wat is dat? Meneer Metters, als u wat wilt mededelen, graag microfoon, horen uh, mensen thuis wel. Dank u, dank u. Ik zal dat respecteren, voorzitter. Maar nu weten de mensen thuis nog steeds niet wat u daarnet... Oh nee, ik aan de, uh, de heer Toner toe dat de rechter het oordeel velt. Nee, okay. nee, moet iemand aangifte doen? Wie gaat er dan aangifte doen? Nou, ik... maar, de vraag... een... Voorzitter, ja, de vraag... voorzitter... Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben zelf uh, redelijk doof, maar niet selectief doof. Ik heb aan de burgemeester de vraag gesteld, en die is herhaald door mevrouw Keurlson... of de burgemeester als voorzitter van deze raad van plan is aangifte te doen. Dus de burgemeester moet aangifte doen. En daarom wil ik ook antwoorden op mijn vraag. De integriteitscommissie gaat niet over strafbare feiten, dus er moet aangifte gedaan worden door de burgemeester. En niet via een integriteitscommissie. En is u bereid dat te doen? Vooral meneer de burgemeester? Volgens mij heb ik net een klip en klaar antwoord gegeven. Daar hoeft meneer Tonen het niet mee eens te zijn. Maar dat is aan deze raad. En we hebben hier afspraken gemaakt over de proceduregang. En daar wil ik mee aan houden. En dat betekent dat de vervolgstappen die wordt met u gedeeld... ook weer dan terugkomt. Oké, okay, dames en heren. Gelet op het tijdstip. Voorzitter... Dan wil ik bij deze motie indienen. Ik uh, wilde eigenlijk het voorstel doen om de beantwoording door het college even... U wilt op dit moment deze motie indienen. Ja. Ik wilde namelijk daarna u de gelegenheid geven om eventuele moties in te dienen. Maar u kunt natuurlijk ten alle. Voorzitter, het gaat over de indienen. beantwoording wat de burgemeester doet en daarop willen we...